Schud. Voor de vierde dag op reis zijn er veel vluchten gecanceld. De teller staat nu op 600 in totaal. En Schiphol heeft er nog een probleem bij. De vloeistof raakt op, waarmee de vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt. Het kan betekenen dat de komende dagen nog meer vluchten gaan uitvallen. KLM wil dat voorkomen en gaat de vloeistof nu zelf ophalen. Er ligt een voorraad in Duitsland. Vanochtend wordt er weer een enorm pak sneeuw verwacht... en daarom zegt Rijkswaterstaat. Het is wel goed om na te denken of je echt de weg op moet. Is het echt nodig om naar het werk te gaan? Of kan ik het ook vanuit huis doen? En dat advies is eigenlijk voor de rest van de week... want er gaat echt nog wel wat winterse neerslag aankomen. De sneeuw kan zich ook ophopen door de harde wind die er morgen staat. Het is op de weg nu goed te doen, net als op het spoor. De treinen rijden bijna overal normaal, behalve bij Amsterdam. Ik heb nu nog geen indicatie wanneer het precies gaat lukken, maar de verwachting is wel dat er binnen afzienbare tijd in ieder geval weer meer treinen gaan rijden tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Ja, het kwam allemaal door wisselstoringen. Nestlé roept wereldwijd babyvoeding terug omdat hij mogelijk een gifstof bevat die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Babies kunnen last krijgen van misselijkheid, braken en lusteloosheid. Er zijn nog geen meldingen, maar toch worden de producten van Lidl, Steps en Alpha Mino teruggehaald. En de premier van Groenland die heeft Europese leiders bedankt voor de steun nu president Trump opnieuw zijn zinnen heeft gezet op. Groenland. Hij zegt het land nodig te hebben voor de nationale veiligheid. Europa is er stellig over. Groenland hoort bij Denemarken en is onderdeel van de NAVO. Amerika hoort daar trouwens ook bij. Krijg je nog het weer, vooral in het westen en noorden nu. Een paar winterse buien, net als komende nacht. De temperaturen liggen dan rond het vriespunt. Morgen, vooral in de ochtend, veel sneeuw. In een groot deel van het land zal het eigenlijk de hele dag doorgaan. Het wordt dan een paar graden boven nul, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. En tot zover het Nieuws en over een half uurtje meer. Dan verkeer graag Jotter. Er staan drie files. De eerste op de A2 Utrecht en Bos voor Gelder Malsen. Daar staat 10 minuten en de oprit is dicht. De A15 Riddickerk Gorkem. Daar staat voor Gorkum 8 minuten. En op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Beekbergen en Loenen. Een file van 31 minuten. flitsers op de A6 bij de Berg Lelystad bij Zoom bij 46.4. Op de A16 Dordrecht Beda bij 39.0. De A20 Gouden Rotterdam 39.5. En de laatste op de a 58 Goesbergen op Zoom bij 141.2.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 Welkom, dit is de 5e-jarige middagshow met Sommer nu. En dan de rest. Radio 538. Aan dress op 538. Het is dinsdag. Het is 6 januari. Van harte welkom. Zitten iemand te luisteren. Zitten iemand te luisteren. Zitten iemand te luisteren die iemand te luisteren die een toepet heeft. En draagt ook. Ja, zeker. Ja, niet en... alleen maar thuis in de kast heeft liggen, nee, toch? Nee, nee, nee. Van nee, nee, nee. <laughs> carnaval. Nee, gewoon uh, echt zo'n eentje die je uh, lang op kan hebben ook. Ja. Want je hebt tegenwoordig hele goeie, niet van echte onderscheiden toepetjes. Dat is het. Dat en is daar het. kan je volgens mij alles mee, maar ik weet het niet zeker. Ik heb een collega gehad, uh, waarvan ik altijd dacht dat hij er eentje had. Ja. Uh, maar je weet het niet, want ze zijn zo ontzettend goed. Heb je niet even aan getrokken? Ik heb er niet even aan getrokken. Dat is toch gek. vind vinden mensen gek als je dat doet. En waarom dacht jij dat hij er eentje had dan? Omdat hij daar voorheen Minder haar had? Oh, dat is wel. ja, ja, dat, ja, en, en, en, ja. Ik stel, dat was duidelijk een beetje dunnig. En daarna waren het in één keer van die lokken, weet je oh, wel, met ja. krulletjes enzo, en zo. Dat ik dacht, ja, maar, maar je gaat het ook niet vragen. Nee. En waarom eigenlijk niet? Want je hoeft je nergens wordt schaamt. Nee, nee, ja. Het is vaak hartstikke mooi. Ook waar. En het is, het, ook waar. is, het, en is misschien niet meer helemaal het woord, hè, denk ik. Is het niet haarstuk of hoe noem je dat tegenwoordig? Ja, dat weet ik oh, niet. Iemand heeft ja. <lacht> ja, ja, ja, ja. Als kale man natuurlijk wel een beetje. Ja, dat snap ik ja. ja. ja. ja. ja. wel. Heb je ook enigszins de prijzen gezien? Ja, dat, dat is heel duur. Ja, hij weet je ja, Dat gewoon. is echt natuurlijk. Ik heb Straschik. dat bekeken. Maar waar moet je dan denken? Nou, dat kan in de duizenden euro's lopen. Ik geloof me, het is pooi hoor. Het is echt oh, mooi. Het kan echt... Maar daarom, wij zouden, zouden graag iemand willen spreken die uh, zo'n haarstuk heeft. Ja. Loop jij rond met een haarstuk? Kun je ons vertellen hoe die overweging ging en hoe dat is om te hebben? Doe je hem pas af? Ik ja, weet het echt niet. En doe je dat dan ineens? Weet je wel? Kom je op maandag ineens met een kapsel op je? Dat is maar, natuurlijk hoe ook, hoe je doe je dat? overgang, inderdaad. Ja. Ook ja. dat? Of ja. heb je hem gewoon permanent op? Moet je haar wassen? Ik zou het allemaal niet weten. Nee, en het is wel, het is gewoon, je hebt het voor esthetische redenen gedaan. Gewoon dat je het mooi vond. Ja, precies. Ja, ja, je had het ja, kunnen ja. implanteren, maar je koos voor het haarstukje. 0909 3000 -538. Zou je ons willen bellen als je een haarstukje gebruikt en dat hebt? is spannend hoor. 0909 3000 -538. We hebben heel veel vragen. Als je rondloopt met een toepet of een haarstuk... bel ons alsjeblieft eventjes. Zit er iemand te luisteren? 0909 3000 Dat is het nummer... Uh, we zijn namelijk ontzettend benieuwd. Dus heb je een aardstuk, pak de telefoon en uh, ja, bel 0909 3000 Bij voorbaat heel veel dank. En welkom bij de middagshow. Chef Special Army van Duren. Zo, ga maar. can't help but cry you call me and then call me yeah, and then, <laughs> yeah. Dat we mannen willen. Ja, ja. Dat, uh, niet omdat we uh, iemand in ons midden hebben. die misschien. legaal nee. is. is. Ja. Nee, wij zoeken een man met een haarstukje. Ja. Een man, de vrouwen doen natuurlijk snel iets, denk ik, in een haar. Ja, of een ja. verlengstuk of wat dan ook. Ja. Maar we zijn echt op zoek naar mannen die een toepet dragen... of een haarstuk. Ik denk dat er onterecht nog een soort taboe op zit. Terwijl ja. ik denk dat als je er meer over weet. dat je het misschien sneller zal doen. Ja. Maar het is ook niet om voor er... te schamen. Nee, nee. Maar zijn er, denk je, genoeg mannen met een toepet? Dat is natuurlijk ook, nou, ook, ja, is ook en, Ik ja. weet niet hoeveel het voorkomt. Want tegenwoordig kan je natuurlijk gewoon overal ja, opnieuw implanteren. Extensions. Oh ja, ah, ja Je hoort dat? Uh, gewoon, gewoon in de Turkije toch ook, ja. wat je ziet? Er ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, dus ja. Ja, wellicht zijn er op dit moment ook nog niet zoveel oh, mannen. Oh, dat zou ook hebben. nog kunnen. Ja. Oké. Okay. Uh, want we hebben wel wat dames gehad die zich hebben gemeld. Ja. Uh, maar is er ook een man die een haarstukje draagt? Een man met een toepet. Zou je ons willen bellen? Uh, zit er iemand te luisteren? En die iemand is een man, een vent. Uh, zit er een man te luisteren die een haarstukje draagt? Of een, uh, een toepet? we weten eigenlijk niet wat het verschil is. Maar goed, je begrijpt wat we bedoelen. Uh, zou je ons willen bellen? 0909-3000-538. Want we willen van je horen hoe dat is. Hoe is dat om een haarstukje te hebben? Hoe lang blijft het zitten? 0909-3000-538. Of je kan het ons even laten weten, misschien ook wel zo, uh, zo makkelijk. In de 50-jacht app We will fire to take. I like Swims en gone, gone, gone in een middagshow van 538. Zit daar iemand te luisteren die een haarstukje heeft? Een man. Een man, vergeet ik het bijna weer. Frits. Ja, ik heb nog geen haarstukje, maar het, het, het gaat er wel aan zitten komen. Waar ben je naar op zoek? Uh, nou, ik zei net al uh, tegen jouw collega, ik ken je Darkamel. Nou, daar, daar, daar heb ik. Zo'n kapsel oh. als ik het laat groeien. Je hebt een karkemelkapsel, dus uh, dat is met zo'n rondje op je achterhoofd, zo'n pater? Ja, als ik het als ik laat groeien, ja. Ja, ja, ja. Dus ik moet het echt uh, me regelmatig allemaal bijscheren, klopt. En waarom ga je voor een haarstukje en misschien niet voor implantatie? Nou, de implantatie, ja, ik weet het. Ik, ja, ik zit er soms aan te twijfelen. Dan denk ik, ja, we moeten dan dit doen, we moeten dat doen. En als een haarstukje, ja, dan denk ik van mij, ja, je kunt het altijd een keer proberen. Is het niks, dan kent het altijd nog. Ja. Hoe, hoe werkt ja. het, Frits? Uh, uh, zit het los op je ik hoofd? Zou, ik zou het zelf ook niet weten. Ze hebben mij een keer verteld in iemand dat je maar aan mijn hoofdhaar dan, of in ieder geval aan de haarstukje, gewoon op kan tellen, zo vast dat het zit. Maar. En dan moet je ook wassen dus. Ja, alles gewoon normaal, gedaan, normaal mensen ook dit. En dan, dan lijm je het erop. Ja, denk ik. Ik uh, krijg maandag alle info, dus ik weet het nog niet. <laughs> dus het is niet zo dat als je naar bed gaat dat je het afdoet? Nee. Geweldig. Nee, eens in de zoveel tijd halen ze daar blijkbaar eraf. En dan werken ze alles bij en dan uh, plakt het eigenlijk zo'n soort van terug erop. En dan, uh, ja. En en ben, blijken, je, het, ben, je ben je op zoek naar een hele nieuwe look? Dat mensen denken, hé, hey, wat is er met Frits gebeurd? Of, of moet het gewoon of, moet het onopvallend zijn? Uh, nou, onopvallend, dat gaat denk ik niet gebeuren. Ons in één keer, uh, straks in één keer, boom, haar. Maar, uh, ja... Heb jij het ja, gedeeld ja. met je omgeving? Heb je erover gesproken met iemand? Ja, ik heb soms uh, mijn vrienden en mijn collega's aan de telefoon. En dan uh, hebben we het erover. En mijn vriendin heb ik het erover. En mijn moeder en mijn je vader. Ja, vriendin, Frits. Wat, wat, wat, wat wil zij? Ja, die vindt het aan de ene kant uh, vindt het wel, uh, vindt het wel apart. Maar aan de andere kant, ja, ze vindt het wel mooi. Want uh, een maatje van mij, had, uh, via de chat GPT, heeft hij zo'n mooie afbeelding gemaakt. En uh, die had mij er doorheen gegooid en die stuurde mij die foto op dat ik haar had. En opeens <lacht> was je pretpit? Uh, een soort van, ja. Dat <lacht> ja. Te nou, dat is misschien wel iets. En dan stuur je dat door en, en dan hoor je daar, ja. En dan Wat? krijg je complimentjes en dan ga je er toch en, over nadenken. En dan, uh, ja. En zijn er mensen in je omgeving die zeggen, ja, dat moet je niet doen, joh. Nee. Ja, die zeggen allemaal, ja, het is goed zoals het is. Maar dan denk je toch van, ja, hè. Je ja, joh, je wilt altijd zelf benieuwd. lekker doen waar je zin in hebt. Wat kost het, Frits? Weet je dat uh, al? Ook oh, belangrijke vraag. Oh. Wat kost het? Nou, Voor Frit nou, vraagt hij dat. Hoort, uh, sommige rijden van, die, van die neppe, neppe kunststofstukjes. Uh, dan heb ik al een kapper horen zeggen: 100 of drie. Maar ik heb ook eh, al kappers gelezen tot hij een um, duizend of vier. Ja, vier so, duizend zo. Nou, so. maar dan heb je denk ik wat echter haar. Een hele chique caviar, yeah. ja. Ja, er zit allemaal ook zo verschillende. dus ik weet nou, het Nou, veel succes dan met je gesprek maandag. Ja, dat is goed zo, En thanks voor het bellen. Doei! Ja, y'all know what it is: Katy Perry. Juicy J. Uh -huh. Let's range!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 Okay. try not to lead her own <laughs>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 Messed around and got a dick. Yeah. Lady Perry, Dark Horse in de middagshow van 538. Waar ook jij weer, niet 1, 2, 3, maar 4 tickets voor de Vrienden van Amsterdam kan winnen zo meteen. Als je de kroegbel hoort, bellen. En dat duwt van een half vijf Iris. Uh, komt er ook aan, wat heb je mee? Joost Klein gaat weer internationaal. Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. De mob van Ari uit Amsterdam. Maar dan was er een kerel helemaal gek van die Titanic. Nou, blijk dus, is er een replica gemaakt. Dus hier gaat die Titanic gaat joh. op. ik denk, nou, helemaal fantastisch. Komt die overnaam toe, hij zegt, kennen. wat inschenken voor u? Zet nou, doe maar een whiskietje. Hij zullen wil die met water en ijs? Ja, maar niet zo vol als de vorige keer. 5, 3, de 538-ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538. Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal. Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl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 Pensioen opbouwen. Onze support heb je. Let op, beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.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 De Meal Deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Vanavond en vannacht vooral in het westen en noorden kans op een winterse bui. De temperatuur die liggen rond het vriespunt. En dan uh, morgen. Ja, morgen is een soort uh, Armageddon. Ja! Thuis mensen, ramen dicht, gordijnen dicht. Morgen, vooral in de ochtend, veel sneeuw. Maar in een groot deel van het land zal het uh, ja, de hele dag doorgaan. Het wordt een uh, paar graden boven nul. Maar door de wind gaat het een stuk kouder aanvoelen. En er zijn allemaal uh, codes, uh, zijn er al? Ja, al. Nee, dus het wordt diep rood inmiddels. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al. Hè, en dit is geen advies, dit hè. Dit is gewoon. Uh, gewoon als, als ik een code rood of een code oranje zie, tot nu toe. heb ik altijd gedacht: komt wel goed. Ja. Komt wel goed. En, nu? en tot nu toe. Komt het ook altijd goed? Je bent er nog? Ik ben er nog. En waar gaan we, misschien ik morgen wel gelijk gaan krijgen hoor. Maar gaat het, gaat het nou weer meevallen zoals altijd met die codes, of wordt het heel heftig? Nou, ik weet je, ik heb één keer gisteren in de ogen gekeken van, van Iris Schut. En die is goed op de hoogte van alles. En die zei, het wordt één grote bende. Ja, en en het, daar, daar hou ik mij aan vast. Het valt vaak ook mee, omdat heel veel mensen thuis blijven door die codes. Ja, ja, ja, ja, dat is die, ook weer waar. Eén op de weg. Dat is ook weer oh, waar. Valt mee. Nou, ah, we, we gaan het morgen meemaken. En het nieuws krijgen we zo van Iris. Maar eerst het verkeer, Jel, want hoe is het vandaag? Het valt heel erg mee. Er staan nu maar vijf files. De langste staan op de A2 Utrecht en Bos voor Geldermalsen 10 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag voor het ringvaart 11. En de A6 Lelystad Muiden voor de Hollandse Brug. De staat 12 minuten. De flitsers op de A2 Utrecht Amsterdam bij 37,4. Op de A4 Leiden Amsterdam bij 7,3. A9 Haarlem ook maar bij 53,8. En de laatste op de A20 Gouda Rotterdam bij 39,5. Gaan we allemaal in jouw ogen kijken hier? Ja. ja. Ja, ja komt-ie, hè? <laughs> het is vier minuten over half vijf. Iris is hier en ze praat ons bij. Ja, goedemiddag. We zijn vanmorgen wakker geworden in een soort vriezer... met temperatuur tot min 10 graden afgelopen nacht. Dus het was weer zo'n dag. Train, no plane, nothing. Veel geschrande mensen inderdaad, want de dag begon helemaal zonder treinen... vanwege een storing. En ook zijn er weer honderden vluchten gecanceld. Toeristen zitten soms al drie dagen vast hier en willen heel graag weg. I'm trying to get to my mother's funeral in the United States. Ja, die dreigt de begrafenis van zijn eigen moeder te missen. De KLM zegt dat de vloeistof die de vliegtuigen ijsvrij moeten maken... begint op te raken, dus de problemen daar houden nog wel even aan. Schiphol roept nu vanwege die enorme drukte reizigers op om weg te gaan. De NS die zou vandaag een winterdienstregeling rijden... maar begin van de dag reed er dus niks. Ik ga weer terug naar huis en ik ga thuiswerken. Later kwam het wel op gang, behalve rond Amsterdam. Daar is er nog steeds veel overlast. Gelukkig konden de gestrande reizigers wel wat anders krijgen. Ik eh, hoorde dat je gratis koffie kon halen, dus ik, ik ben er maar voor gegaan. Ja, en het is dus inderdaad nog niet klaar. Rijkswaterstaat waarschuwt om morgen niet de weg op te gaan. En steeds meer regio's worden de busritten ook uit de schema's gehaald. Morgenochtend gaat er namelijk veel sneeuw vallen tot drie centimeter per uur. In totaal kan er dus nog een pak van zeven centimeter ongeveer bij gaan vallen. En de combinatie met de harde wind kan dan voor gevaarlijke situaties gaan zorgen. Niet overal ligt sneeuw trouwens. mot aan Zee bijvoorbeeld, Castricum en in in Zeeland ligt er nog geen sneeuw, maar ook daar wordt morgen sneeuw verwacht. Nu er door het winterweer... Ik zag het ook in de ogen. Ja, toch? Ja, het wordt serieus. Het is, heftig, hè? Ja, het is serieus. Kijk, ja, Je bent gewaarschuwd, Frank. Nu er door het winterweer een run is op spullen voor sneeuwpret... doen ook de kringloopwinkels goede zaken. De sleetjes vooral, die vliegen de deur uit... en ook de winterkleding wordt goed verkocht. Nou, vandaag willen we geen beste wensen meer horen... Hè? en ook geen kerstbomen meer zien, want het is vandaag drie koningen... Het Belgische dancefestival Tomorrowland die gaat naar Azië. Ze hebben voor december een driedaags festival aangekondigd in Thailand. Opvallend is dat deze editie geen camping krijgt. Er wordt wel samengewerkt met hotels in de buurt. Tomorrowland heeft natuurlijk ook al festivals in Brazilië en de Franse Alpen. En iemand die ook internationaal gaat, Joost Klein. Zijn nieuwe album was vorige week op Spotify wereldwijd... een van de best beluisterde debuutalbums. De plaats die Klein Kunst heet staat op plek 4... En ook in een vergelijkbaar lijstje over Amerika staat hij op vier. Op het album staan allemaal samenwerkingen. Met onder andere Anouk en ook een Mr. Polska. En Joost, gaat vanaf maart ook op wereldtour. Ja, hij heeft dat songfestival helemaal niet nodig. Nee, Ik zag beelden uit New York waar hij een uitverkochte zaal heeft... waar dus Amerikanen, Nederlandse liedjes mee Ja, dat zingen. is geweldig. Is echt Wat zinnen. leuk. Iris ja, 538 De 538, De 538 Middagshow. Met nu Harry Styles. Dit is Adore You. We Standing Oh, ik, ik, zie meer. ik heb, ik heb mijn, mijn zoontje voor het eerst vuurwerk laten afsteken dit jaar. En die, toen zag ik zo'nzelfde blik. Ja. Zo ja. van: ik mag, ik mag, ik mag. Ja, ja. Uh, is het akkoord? Ik mag? Ja, ik heb, ik heb maar één ding. Als ik mag, dan, ik, dan ga ik. Vraag je dat aan mij? Ja. ja? Ik, ze vraagt toestemming. Ja, toestemming! Ja, ja, heb ik ook, mee. Hij nee. Ook, nee. Ook, nee. ook nog leuk nee. mee Ik weet niet hoe het hier achter de schermen gaat. toegaat. maar. Nu moet je nee zeggen: nee, dat mag niet. Nee, mag niet. Nee! nee. nee. Nee hoor, nee. Oké, okay, dan luister ik. Nee! Is het een kroegbel? Nee, was het die? Of ja. mag ik niet? Is het. Niet de kroegbel? Oh. Jawel, jawel, ja. Nee, de kroegbel, die hebben we nodig. Oh gelukkig, maar dat ja, was hem. Maar het is goed dat je erbij zegt dat het een kroegbel is. Ja. Want het klinkt inderdaad alsof je iets met de kerstboom, kerstboom hebt gesperd. Ja. ja. Daar de kroegbel. Yeah. Voor de Vrienden van Amstel. Wil je vier tickets? Ben je dit jaar gewoon bij de Vrienden van Amstel live? Bellen nummer 300. Never like a blind man. feeling. is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 300 heeft zich al gemeld. Dat is niet normaal, toch? Dat is ja, toch niet normaal. Ja, maar dit loopt echt storm. Ja, ja, ja. ja. Uh, Beller 300 heeft zich gemeld. Hoor. 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Heb je het gehoord, Tom? Ja, ik heb het gehoord. Ja, hartstikke leuk. Ja. Beller uh, 300 ja. heeft zich gemeld. Nou, dat is toch fantastisch. Ja. ja. Weet jij wie het is? Ja, het is? Ik hoop dat ik het ben, maar het is nog niet zeker. Nee. Wat, wat, wat nee, wordt dan... dan... Ben ik benieuwd. Wat zegt dan de telefonist tegen jou? Um, nou, niet dat ik het ben, inderdaad. Ja, ja, die houdt het nog een beetje uh, zo achter. Ja, ja, ja die ja. houdt het wel spannend, ja. ja, ja, ja. Wat, wat, wat ik leuk vind en welke artiest ik leuk vind en dat, dat soort vragen. Oh, ja. oh. En welke artiest vind je leuk? Ja, ook, hoop ik dat die er is. Die vind ik wel leuk, ja. Nou, er zijn er een paar bekendgemaakt al, hè? Oh ja, ik weet helemaal niks, want ik uh, ja, ik, ik kom er eigenlijk nooit. Maar <laughs> we vinden het heel leuk om, uh, om te zien op de tv. Flemming, Rolf Sanchez, en mijn Heesters, de opposite, te gek. Leuk. Mo, Cloud, Joshua Nolet is er ook bij. Anouk, Nog geen Anouk, maar wellicht. Maar wie weet, wie weet die, hè? Nee, nee, nee, nee, we houden op, ja. Zou het voor jou uitmaken of ze wel of niet is? Nee, toch? Nee, zeker niet, nee, joh, het is een fantastisch feest. Oh, we we kijken het elk jaar wel op tv en uh, ja, eigenlijk zeggen we, dit moeten we eigenlijk eens een keer heen, maar... Ik vergeet komt nog een naam Tom. die komt. Oh? Ene Tom. Ah, dat is helemaal leuk. Yeah. <laughs> ah, joepie! En met wie ga je, Tom? Ja, mevrouw in ieder geval. Ja? Uh, want die vindt het ook heel leuk. Uh, en die andere twee weet ik nog niet. Ik heb... Ja, weet ik nog niet. Ah, wat leuk dat je ook nog nooit bent geweest. Nee, dat vind ik ook. Ja, nee, absoluut. Weet ja, je wat is, toch? Alle, alle verhalen die je hebt gehoord zijn waar. Ja, ik geloof het. Het is echt ja. geweldig. Ik denk dat als een feest uit ja. Voor dat de vrienden ik. van Amstel Live, woensdag 14 januari voor jou en de prijs die wordt verzorgd door uh, ter Amstel Bier. Hé, hey, top, Amstel. Ik zal nog zeker een Amsteltje drinken dan. Helemaal leuk. Doen wij even Fleming die daar uh, dan ook bij is met de nieuwste. Thanks. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek?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 Ik ben ook nog steeds een beetje verliefd Ik word manis depressief Oh man, ik krijg hoofdpijn van die grie En uh, niet nodig, nieuwe muziek hier op 538 in de middagshow. Uh, zo meteen een nieuwe wist die niet, zou ik zeggen. Nee, ik zou hem niet missen. En het nieuws komt eraan van uh, 5 uur. Iris, wat heb je mee voor ons? Nou, Schiphol adviseert gestrande reizigers om weg te gaan. <totstuk>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 Dag, ik ben hier geschud. Schiphol adviseert mensen om weg te gaan als hun vlucht is gecanceld. Het is te druk geworden door alle annuleringen. En dus zijn er al veel reizigers gestrand. Sommige mensen sliepen afgelopen nacht al op Schiphol...